Het is droog, vannacht overal bewolkt met minimaal tussen 2 en 5 graden. Tegen de ochtend regen. Morgenmiddag is het weer even droog. Het wordt 7 tot 9 graden. Het waait stevig uit zuidelijke richtingen. En morgenavond dan gaat het opnieuw regenen. Dit was het NOS Journaal. Geen meldingen van files, maar het treinverkeer gaat niet lekker op twee plaatsen. Tussen Zithard en Heerle rijden geen intercities vanwege een kapotte trein. En er rijden helemaal geen treinen tussen Lelystad en Dronten. Daar is de politie bezig met een onderzoek in de buurt van het spoor. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook de liefde in Valentijn Classics op 14 februari.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 Tweede uur alweer van deze lange uitzending op de dinsdagavond... met vele eredivisievoetbal. We zijn op drie velden in het komend uur. Drie eredivisievelden. Straks om kwart van negen. Vitesse tegen AZ Ado. Den Haag-Heracles is ook al bezig. We gaan eerst naar Roda Feyenoord. Vergevorderd in de tweede helft. Frank Wiela, doet Roda nog iets terug? Uh, ze proberen het wel. Maar als ze dat proberen, dan moet dat toch van de flanken komen. Van Jansen of van Hupperts. Want Centraals Kurtay, die heeft helemaal niets laten zien. Is inmiddels ook gewisseld. En William Pluim... Uh, tot middenvelder was ooit spits. Mag van John Dahl Thomas ons oude vak nog weer eens gaan oppakken tegen Feyenoord. En Rodier C. heeft het dus lastig. Want staat ook nog achter met 2-0 tegen de Rotterdammers. Die andere wedstrijd begon om kwart voor acht. Ado Den Haag tegen Heracles. Dat hele snelle doelpunt van Heracles. En die? Ja, 1 minuut en 18 seconden. Het is niet het snelste doelpunt dit seizoen. Dat komt op naam tot nu toe van Jesper Drost van Pek Zwolle tegen Heracles. Dat was toen na 11 seconden al. Nog altijd die 1-0-voorsprong voor uh, Almelo... voor Heracles tegen Ado uit Den Haag. In Den Haag. Ado kan nog niet veel er tegen inbrengen. Heracles is uh, steeds ietsje gevaarlijker. Maar het staat 1-0 dus voor de uitspelende ploeg Heracles. Straks is om kwart van negen het begin van die derde wedstrijd. Vitesse tegen AZ. En we gaan dit uur bellen met Paul Haarhuis, oud-tennissers. Dan, ga dan gaat het over de dames, want daar is die coach van de Fed Cup. Daar virtuoos Mark Knopfler met zijn Dire Straits. Dit was Lady Writer. Laten we maar weer eens eventjes en daarna gaan kijken bij Ado. En die 24 man hebben meer plezier dan, euh, nou, laten we zeggen, 10.000 anderen. <laughs> want uh, 24 meegereisde supporters. Ik heb ze net even geteld. Want ze zitten niet al te ver bij mij vandaan. Eh, zien dat Heracles Almelo nog altijd met 1-0 voor staat. Door dat doelpunt van Linsen. Eh, na eh, ruim een minuut spelen. Nu balbezit voor Ado. Dat nog steeds niet echt lekker in het vel zit. En eh, weinig, ja wel veel balbezit heeft, Maar weinig richting het doel van eh, keeperpasfeer eh, weet te komen. En dan eh, nu ook weer bal helemaal terug. Zelfs gevaarlijk terug. Maar dan kan Tom Beugelsdijk de bal onder controle nemen. Die had net een uh, mooie diepe paas op Aalberg nog bijna uh, uh, Michiel Kramer kon bereiken. Nu gaat de bal aan de rechterkant met Schet. Schet probeert er langs te gaan. dan gaat er ook langs. Maar dan is een voorzet heel matig. En kan heel makkelijk uitverdedigd worden door Schenkenveld Voor Heracles. En gaat het niet echt goed met ADO Den Haag. Zie ik Maurice Stijn ook steeds aan de zijkant komen. Om te coachen. Om zijn ploeg toch op beurende woorden toe te spreken. Want het, het wil maar niet lukken. De Pasers de die komen niet aan. Nu mogen ze ingooien. Maar ook dat uh, gebeurt niet goed. En dan kan het overnemen voor Heracles. In de diepte wordt er gevraagd. En uh, komt die bal er ook? Bij, ja, die komt daar bij uh, Michael uh, Rosheuvel. Maar Rosheuvel maakt een overtreding. Gebruikt uh, de armen ten opzichte van Aron Meijers. Het is allemaal niet goed. Maar ja, dat is ook als je nummer 11 tegen nummer 18 hebt. Logisch en begrijpelijk. AZ, of AZ, ADO staat uh, 1-0 achter tegen Heracles. En we hebben een kwart wedstrijd achter de rug. Oftewel, 23 minuten. Kerkraden dan, Rode JC tegen Feyenoord. Is het consolideren wat Feyenoord betreft, Frank? Ja, dat is eigenlijk wat ze aan het doen zijn. Ze zijn niet of nauwelijks nog gevaarlijk... maar hebben ook weinig tot de nietste duchten van Rodi AC... met die 2-0 voorsprong in de 71ste minuut van de wedstrijd. Roda krijgt een vrije trap, verdiend door Anko Jansen... Die even in de kleine ruimte liet zien dat hij best aardig kan voetballen. Uiteindelijk werd hem een voetwars gezet door Klaasje. Daarvoor gaat hij nu de vrije trap nemen. Iedereen op de rand van het strafschapgebied bij Feyenoord. Hij legt hem nogal scherp weg. Jan Maat kopt hem dan weg van randje 16. En uh, Feyenoord krijgt hem uiteindelijk via Armenteros. wilde ik zeggen helemaal weg. Maar dat is gelogen want Luik zit ertussen. En dus kan uh, Rodi SC gewoon doorgaan met aanvallen. Dat doen ze via een ingooi. Hupperts wil dat graag uh, snel doen. Nee, Montijnen wil dat graag snel doen. En hij moet uiteindelijk helemaal achteruit Hij helpt ook niet zo gek veel. Kali ingespeeld. Die vindt Donald in het centrum. En dan opnieuw Montijnen. Montijnen naar Hupperts. Hupperts die dan het strafschopgebied gaat opzoeken. En zijn directe tegenstander daar. Congolo in dit geval. Want hij is Martins die even kwijt. Die is aan de zijkant blijven hangen. Die had toch echt bij Hupperts moeten zijn. Komt die bal van de, van de zijkant voor. Jan Maat kopt weg. Opgevangen daar door Boetius. Die krijgt een lichte tackle te verwerken. Hunkel pingt daarna verder. En Roda krijgt vervolgens een schietkans. Dacht ik heel even. Nee, zegt Makkeli. Want uh, niet over die schietkans, maar over de vrije trap... die eventueel aan Donald gegeven moet worden. De, de actie van de Feyenoord-verdediger was op de bal. Maar Rode SC heeft hem nog steeds, dat ronde ding. En Anko Jansen gaat maar schieten. Zo, dat is verdijnig zeg. Van een metertje op 25. Mulder ziet hem aankomen, maar moet wel naar de hoek voor de zekerheid. Balletje gaat uh, nou anderhalve meter naast de goal van Feyenoord... Anko Jansen laat zich in de tweede helft een stuk nadrukkelijker zien dan Voorrust. Voorrust werd hij in het begin zeker. De eerste 20 minuten nogal overgeslagen. Zo erg zelfs dat hij uiteindelijk maar een beetje over het middenveld ging zwerven. Om af en toe toch nog eens een balletje aan zijn voeten te krijgen. En nu wordt hij wel regelmatig gevonden. Simpelweg omdat in het centrum nu Wiljan Pluim staat. En dat is best een leuke kaatsende spits. Maar dat is niet echt een eindstation. Dat heeft hij in het verleden toen hij zijn carrière in de Eredivisie... ooit als spits begon bij Vitesse wel laten zien. Daar liet hij eigenlijk al merken dat het meer een aanvallende dan wel controlerende middenvelder is. Als het maar een centrale speler is. Hij kan namelijk best wel aardig een balletje wegleggen. Dat moet hij nu doen met uh, zijn rug naar de goal. En voorlopig komt hij daar niet of nauwelijks aan toe. Jan Maat mag gaan ingooien voor Feyenoord. Aan de rechterkant uh, tegen de borst van Immerzaan. Die wordt dan ondersteboven gelopen door Anko Jansen. Totaal onnodige actie van de, de rode JC aanvaller. En dus uh, wordt hij teruggefloten door Makkeli. En mag Feyenoord een vrije trap gaan nemen. Er zit totaal geen tempo meer in een wedstrijd. Ook omdat Feyenoord dat niet meer zo heel erg nodig vindt. En omdat Roda regelmatig balverlies leidt ook. En dus het nogal rommelig is bij Vlagen. Maar ja, die voorsprong van Feyenoord die is comfortabel. Met nog ruim een kwartier op de klok in Kerkrade. Namelijk 2-0 voor de ploeg uit Rotterdam. Toen was hij voorbij. 1,58. Een kortje was dat. Cups van Anna Kendrick. We gaan weer voetballen. We gaan weer naar Rode JC tegen Feyenoord. Een kwartiertje nog te spelen. Daar 2-0 voor Feyenoord. En William Pluin deed net iets heel handigs. Althans, dat vond hij zelf. En dat vond het publiek massaal ook. Namelijk wegdraaien bij Congolo. En vervolgens vallen. En toen dacht iedereen in het stadion met een rode hart. Nou krijgen we eindelijk eens een penalty. Nee, nee, zei Makkeli Echt niet. En uh, uiteindelijk had Makkeli gelijk. Want het was uh, bepaald niet voldoende om een penalty te geven. Het was een... Piep, klein duwtje van Kolkolo in de rug van Pluim. Die voelde die hand en die dacht meteen, ik ga liggen. Nu misschien een kans en nu misschien een penalty. Ja, nou geeft hij hem wel, Makkeli. Het is de achtste penalty die hij geeft. Vandaar dat ze ook hoopten dat het een keer zou gaan gebeuren. Het was vragen om ellende. Immers krijgt geel in het duel met Suchin Joom. En uh, dan komt er toch die penalty. En dus misschien wel de aansluitingstreffer voor rode JC. Tegen Feyenoord, dat in de tweede helft gewoon laconiek lax is in uh, het optreden. Denkt dat het allemaal vanzelf wel goed gaat komen. Immers een typische aanvallersovertreding maakt. In zijn eigen strafschopgebied. Kan niet meer bij de bal komen. Doet nog een uiterste poging. En Joom ook niet op zijn achterhoofd gevallen. Die uh, gaat dan vervolgens liggen. En nu achter de bal, Kali. Die de uh, penalty mag gaan nemen tegen Mulder. Kali om de aansluiting sneller te maken. En dat lukt. En dan ontploft het stadion dan toch in ieder geval met nog een kwartiertje te gaan. Roda toch weer kansrijk tegen Feyenoord. Hoe krijgt die proeg uit Rotterdam het toch uiteindelijk voor elkaar om weer in de problemen te komen. Een wedstrijd die totaal niets voorstelt in de eerste helft. Oppermachtig Feyenoord. Dan wordt het maar 2-0. En na rust laten de Rotterdammers het eigenlijk maar gewoon een beetje... Op zijn beloop. Totdat dit soort dingen dus gebeuren. En Rode JC nog altijd in zijn kans kan geloven. De penalty was terecht. Zoveel is zeker. Feyenoord gaat uh, vervolgens nu ook uh, wisselen. Zie ik uh, staan. Uh, John de Gozens. Die uh, klaar staat om op het veld te komen. Hij gaat komen voor Armenteros. Als Feyenoord de aftrap nog moet gaan nemen. De aftrap. Die het moet nemen omdat Kali de aansluitingstreffer voor C. heeft weten te maken. En Feyenoord heeft die ellende over zichzelf afgeroepen door C. rustig te laten komen. Af en toe is hij in kansrijke positie te laten verschijnen. Mulder niet of nauwelijks wat heeft hoeven doen. Maar het eerste wat hij echt moet doen is die bal uit het net vissen. En vervolgens moet Feyenoord eigenlijk weer gewoon opnieuw beginnen in die wedstrijd. Maakt het hier in Kerkrade onnodig spannend in dit duel. De lange bal van Mulder richting Pelle... Bellen die de bal goed aanneemt op de borst. Immers die dan de bal uh, de breedte in moet leggen. Dat doet hij ook. In de richting van Sean Gozens. Die dus net zijn eerste balcontact heeft gekregen. Maar zijn bal met buitenkantje linkervoet komt uiteindelijk bij Kurto terecht. En SC. Ja, dat kunnen ze wel vervolgens opportunistisch gaan spelen. Bijvoorbeeld via Van Peppa over de linkerkant. De tackle is uh, prima trouwens van Boetius op de bal. Ten opzichte van, van Pep. En dus Feyenoord er weer af. Maar nu Rodejezee wel ineens fel op de bal. Ook dat kunnen zij dan blijkbaar ineens. En dan denk je waarom dan niet eerder? Waarom nu ineens als je de uh, uh, aansluitingstreffer uh, in de schoot geworpen krijgt. Waarom niet eerder dat tempo wat hoger gooien dan tot nu toe het geval was. De bal in de richting van uh, Hupperts gespeeld. Mulder komt, uh, komt uit. Maar uh, het zekere voor het onzekere genomen. Achterin door Congolo. Kortom. Feyenoord heeft een probleem. Het heeft namelijk de aansluitingstreffer toegestaan tegen Rode JC. Hij moet nu twaalf minuutjes en extra tijd billen knijpen in Kerkrade. 2-1 is het. Drie goals dus in Kerkrade. Uh, in Den Haag nog maar één goal gevallen. En die houdt kamp met dat. Terwijl jij volgens mij na 1 minuut en 18 seconden al een telraam erbij pakte. Nee, nee, nee geen telraam. Nee, want daar zijn beide ploegen ook een scorend opzicht... Uh... Bijvoorbeeld Adel Den Haag 25 doelpunten voor in uh, 21 wedstrijden. En 29 doelpunten voor Heracles. Alleen Kambuur is slechter met uh, 22 doelpunten. Dus uh, je hoeft niet echt heel veel doelpunten te verwachten. Maar wat uh, wel prettig is voor de wedstrijd is dat ADO wat beter in de wedstrijd komt. Bal nu voor het doel gegeven door Van Duinen. Komt niet echt lekker aan. Bal gaat wel via een Kliet over de zijlijn. 1-0 de voorsprong dus voor Herakles Almelo. Al na 1 minuut en 18 seconden Brian Linsen zijn zesde doelpunt op rij. Achtste doelpunt in totaal dit uh, seizoen. Zes uh, wedstrijden achter elkaar dus gescoord. Dat is uh, prettig voor een uh, linksbuiten die uh, goed loopt de voetballen bal voor het doel kan niet gekopt worden door Van Duinen en wordt dan uh, over de zijlijn gewerkt door Rosheuvel Ado begint wat te drukken richting het doel van uh, Pasveer het uh, publiek roept en schreeuwt daar ook om en we zagen een goede kopbal van Zuiverloon. Die in de handen kwam van Pasveer. Dat is de enige goede mogelijkheid. Nu dan een tweede mogelijkheid. Als de bal voor het doel komt. Oh, dat scheelt heel weinig. Hij geeft hij een penalty? Nee, hij geeft geen penalty. Er wordt wel om gevraagd, onder andere door Michiel Kramer. Omdat Alberg tegen de vlakte gaat. En. Uh, dan moet ik in de herhaling gaan zien of dat zo is. De voorzet van Holla vanaf, van Meijers vanaf de linkerkant. En dan even wat duwen en trekken. Ja, ik weet het niet. Dat is altijd heel moeilijk te zien. Scheidsratter Hitler, die geeft in ieder geval geen penalty. Het is even vasthouden bij Alberg. Hij had hem ook kunnen geven hoor. Maar goed, hij doet het niet. Jan de Jonge, de trainer van Heracles aan de zijkant, maakt zijn ploeg tot rust. Want uh, het is even onrustig in, uh, almeloze, in het Almeloze team. Als uh, Linzen de bal heeft gepaast op Oet. Oet uh, draait zich uh, vrij. Doet dat goed? En speelt de bal dan binnendoor. Naar een uitstekende voetballer, Ben Hassani. Ben Hassani speelt de bal naar buiten, naar Linzen. Linzen terug naar Ben Hassani. Ben Hassani richting de achterlijn. Brengt de bal voor het doel. Kan Rosheuvel erbij? Nee, laat hem over zich heen gaan. Maar komt wel in balbezit. Rosheuvel aan de rechterkant nu. Brengt de bal weer voor het doel. Oet, doelpunt. Oh, wat een mooie goal zeg. Wat een mooie goal. Goed gedaan die Rosheuvel. Die zich even vrij draait ten opzichte van Meijers, de tegenstander. Bal voor het doel geeft. En de grote lange Duitser, Mark Oet, Gooit die bal met het hoofd hard achter keeper Coutinho. En zo leidt de ploeg uit Almelo van Jan de Jonge met 2-0 tegen Ado Den Haag na 34 minuten. NOS langs de lijn tot 11 uur met sport en muziek. Danny Kravitz met it Eend over Tillits over. Het zou een prachtig bruggetje zijn aan rode JC tegen Feyenoord. Toch gaan we eerst naar ADO tegen Heracles. Want de sluiten staat 2-0 achter in eigen huis, Andy. Ja, en dat de... betekent onrust? Ja, absoluut. Hoor. Je ziet het op de tribune net al op midden-noord. Het vak met de uh, harde kern. Daar uh, ging uh, heel stel van uh, uh, dat soort uh, mensen richting uh, zeg maar beneden. De uitgangen. Ik weet niet waar ze op zoek zijn. Naar het bestuur of iets dergelijks. Nou Een gedeelte is teruggekomen. Ik heb al wat witte zakdoekjes gezien... Goed, zijn er nog niet zoveel. Een stuk of vijf. Maar toch, het uh, zegt genoeg over de onrust die hier al vaker is dit seizoen. Maar nu bij 2-0 achterstand na 39 minuten bijna gespeeld te hebben in de eerste helft. In het voordeel dus 2-0 van Heracles. Dat weer in de aanval gaat via de linkerkant. Davidson probeert de bal voor te geven. Maar de bal gaat over de achterlijn via Malone. Weer een hoekschop nu voor uh, Heracles. De vijfde al in deze wedstrijd. Ja, en ADO Den Haag. Uh, het ziet er echt heel somber uit voor Maurice Stijn. Die ook in zijn uh, dugout zit. En uh, wordt veel... Uh, Lawaai gemaakt op uh, Midden-Noord. En de rest van het publiek is een beetje stilletjes. Uh, Kijkt dat uh, maar eens een beetje aan. En hoopt dat het uh, wat dat betreft rustig blijft. Als de hoekschop vanaf de linkerkant genomen gaat worden door Simon Tjommer. Heeft uh, Ben Hassani bij zich. En uh, zegt uh, tegen Ben Assani. Gooi hem wel voor de pot. Dat doet hij dan ook. bal wordt bijna doorgekopt door Linzen. Maar dan opgevangen door Ado Den Haag. Maar zo wild en dom getrapt. Dat uh, ja, met zo'n schet. En dan ook de volgende bal. Die echt een noodbal is voor uh, ADO Den Haag, uh, dat uh, ziet er echt niet goed uit. Want we hebben nu dus bijna 40 minuten gespeeld. En de thuisploeg staat 2-0 achter tegen Heracles uit Almelo. Dan die wedstrijd die in de slotfase is. Roda tegen Feyenoord. Spanning volop Frank. Ja, want uh, Roda wil graag die gelijkmaker nog even produceren. En dat gaan ze doen door onder andere Guy Ramos... nog even in de punt van de aanval uh, te zetten. Dat gaan ze althans proberen om daar, um, daar een succes van te maken. Van Peppe gaat eraf. Dus uh, je zou zeggen verdediger voor een verdediger. Maar Guy Ramos die gaat de linea recta naar de punt van de aanval. En Roda SC gaat met drie man achterin spelen... Om zo de gelijkmaker letterlijk te forceren. Dus lange bal hanteren richting Ramos. over uh, of doorgekopt in de richting van Donald. Daar stuit het die bal letterlijk en figuurlijk overheen. Ook over een paar Feyenoorders. Dus uiteindelijk is het Janmaat die de bal wegrost. En dat is wat Feyenoord op dit moment aan het doen is. Op de eigen helft staan. Lange bal opvangen. En de bal dan zo ver mogelijk wegjagen. Uh, om ervoor te zorgen dat het weer even duurt voordat ze in de buurt van Mulder zijn. Nu heeft Mulder zelf de bal zonder dat hij onder druk wordt gezet. Ja, Jansen... Die moet wel naar hem toe lopen. Want anders dan blijft Mulder daar gewoon staan met die bal aan zijn voeten. En zo verstrijkt de tijd wel heel erg snel. Twee minuten officiële speeltijd. Nog 1-2 is de stand in Kerkrade. Voor Feyenoord dus. De lange bal uiteindelijk toch gegeven richting Gozens. Doorgekopt in de richting van Pelle. Maar die kwam net achter Gozens. Dus die moet met de grote boog weer richting het midden. Is daar te laat. Lange bal gegeven door Rodi JC, Opgevangen door Jan Maat. En dan de bal breed voor Kali. Die uh, een breed legt naar Biemans. Maar die moet eerst achter de bal aan. Dat kost allemaal uh, kostbare secondes. En uh, Guy Ramos intussen achterin uh, terechtgekomen. Voorin is Luiks uh, nu uh, gaan staan... En Montijnen aangespeeld door Guy Ramos. Montijnen kapt eerst een tegenstander uit, maar ziet dan dat hij geen ruimte is om die bal diep te leggen. Hij moet dan namelijk naar zijn linker. Daar kapt hij hem naartoe. En dan kan hij geen lange bal geven. Moet dat dus overlaten aan Kurto. Die geeft hem lang op Luiks. En dan gaat Feyenoord van de goal afkomen. Dat dacht ik althans even. De bal van Boetius in de richting van Pelle is te kort. Dus kan Kali overnemen. En ruimte aan de linkerkant voor Jansen. Die heeft dat graag. Veel ruimte. Kan die tempo maken. Dan een actie maken. Zijn tegenstander voorbij. Dat doet hij in de richting van Pluim. Pluim draait goed weg bij. De vrij Bal naar Jansen. Jansen kan aardig schieten van die afstand. Pluim aangespeeld. Achter pluim. En dat is moeilijk voor de puntspeler bij Rode JC. Ik dacht heel even, daar gaat Jansen schieten. En buurt wat luister bijzetten in de basis vandaag bij Rode JC. Door de gelijkmaker te produceren. Want het bal lag op 20 meter. En dat was het ideale plekje eigenlijk voor Jansen. De bal met de hand geraakt. Maar door wie? Uiteindelijk zegt uh, Makkeli dat het door Donald is gebeurd. Tot ergernis van iedereen op de tribune. Maar die ergeren zich al een heel seizoen aan het scheidsrechterskorps. En uh, dat laten ze vandaag in, met name in de begin... en in de slotfase van deze wedstrijd wel blijken. En Mulder, die neemt tijd. Ook tot ergernis van Makkely in dit geval... En dus zegt Makkeli: even opschieten. Want de tijd die jij nu rekt, die ga ik er zo meteen drie dubbelen over was weer bij tellen. Dus krijgt Roda wat extra kansen om de 2-2 alsnog te produceren. De laatste officiële teller van deze wedstrijd. Als Mulder de bal diep gooit richting Pellen, die kop door, maar bereikt is niet. En dan gaat Janmaat vervolgens in de achtervolging op een bal helemaal aan de rechterkant. Drie minuten extra tijd komt erbij. Die druk die Janmaat uitvoert, levert een ingooi op uiteindelijk voor Rodi Jace. Dat wel. De ingooi richting Anko Jansen. Bal naar Giramos. Ramos met de lange trap naar voren... richting Hupperts bijvoorbeeld, die daar in de buurt is. Martins indi kan koppen, onbedreigd. Kopt zo in de voeten van Donald. En die legt de bal dan weer zo in de voeten van Immers. En die denkt, hoe verder weg, hoe beter. Dus richting Kurto met die bal. En Kurto raapt op, legt hem onmiddellijk neer... en probeert tempo te maken. Montaigne aangespeeld. Ook hij, lange bal naar voren, in de richting van Luix bijvoorbeeld. Maar geen rode JC-speler in de buurt, als Immers kan koppen... En dat doet in de richting van uh, Gozens. Die ligt hem dan van de, hele link van de linkerkant aan de zijlijn. Helemaal naar de rechterkant aan de zijlijn. En daar is uh, Boetius aan het tijdtrekken. Maakt wel een aardige actie tijdens het tijdtrekken. Tussen twee man in. En dan kan Feyenoord zo doorlopen. Aardig bedoeld balletje van Pelle. In de richting van Filena en Boetius. Maar de bal is voor beide heren te hard. Couto raapt op. Heeft de bal alweer verplaatst. Helemaal naar uh, de punt van Rodië C. Daar is Luiks. Bal neergelegd voor uh, Donald. En dan Hupperts gevonden. Nee, Montijn is dat aan de rechterkant. Voorzet lijkt nergens op. Als Goosen daar heel gemakkelijk tussen kan zitten. Die denkt heel hard een bal langzaam heen te krijgen. Maar die schiet hem dan per ongeluk over de zijlijn. En Roda mag gooien. Doet dat in de richting van Hupperts. Via Montaigne, Montaigne naar achteren. Iemand met een lange bal. Daar is Guy Ramos. Die kan dat wel aardig. Bal neerleggen. Luiks die kan best aanvallend koppen. Legt hem nu neer voor Anko Jansen. Die moet dan van heel ver komen. Heeft hem wel. Dat is in ieder geval een plus. Met de vrij tegenover zich aan de linkerkant. En uh, bal terug. Richting Biemans. Ook hij met de, de bal gepompt richting penaltystip. Daar kopt uh, Immers door en is er nog een hoekschop voor Rodi JC Als de extra tijd halverwege is. Anderhalve minuut zitten we in de extra tijd. We hebben in totaal drie minuten. De druk van Roda neemt toe. Kurto gaat ook mee naar voren nu. En dus neemt Rode JSC alle risico's. Dat moet ook wel, want het staat onderin. Daar waar ADO staat, daar waar NEC staat. En daar wil Roda helemaal niet zijn. De corner niet zo goed genomen. Kurto blijft staan en neemt dus nog meer risico... dan dat eigenlijk de bedoeling was. De bal teruggelegd, maar op wie? Uiteindelijk op Biemans, die heel voorzichtig terug naar achter loopt. Kurto blijft nog steeds voorin staan. Anko Jansen met de voorzet richting penalty weggekoppeld Weggekopt door de vrij. En Kurto nu dan toch voorzichtig terug... Richting zijn goal. nu moet hij haast gaan maken. Want balbezit voor Feyenoord via Boetius. Lange bal proberen natuurlijk. Richting Filena. En immers de bal gaat naar Filena. Kurto is intussen al terug in zijn doelgebied. En dus is de grote kans voor Feyenoord in ieder geval verdwenen. Maar is er wel alle ruimte voor Feyenoord om voorin te voetballen. Pellen kop door. Boetius die heeft de bal. Punt 16 linkerkant. Bal breed leggen op Pellen. Je hoeft daar alleen maar de bal bij te houden. Je hoeft niet eens op doel te schieten. En Rode JC kan geen risico nemen. Want een vrije trap weggeven betekent... Uh... Ook heel veel tijd weggeven. Dat doet Klaasie niet goed. Die levert zomaar in bij Kurto. Als hij een balletje over de verdediging van Roda heen wil leggen. Dat lukt allemaal wel. Maar Kurto is natuurlijk geen goed eindstation. Dat was niet zo heel erg bij de hand wat Klaasie daar deed. De ingooi van Rodier C. De laatste teller van de extra tijd. Die lopen. Anko Jansen vanaf de eigen helft. Nog één laatste poging om die bal te pompen. Dat lukt in de richting van Pluim. Maar die komt door in de voeten van Jan Maat. En dan is het afgelopen. Het was echt letterlijk billen knijpen. En dat had absoluut niet gehoeven voor Feyenoord. Want voorrust was het oppermachtig. Kwam het slechts met 2-0 voor. En die 2-0 haalt het uiteindelijk over de streep. Althans, het werd 2-1. Omdat we nog een penalty benutten. Maar ja, de overwinning, de drie punten zijn in ieder geval voor Feyenoord. Roda blijft dus in de problemen. En dat heeft het vooral aan zichzelf te danken. Dankzij een hele slechte eerste helft tegen een prima Feyenoord. Dat vooral, dat vooral een slechte tweede helft speelde. En bij die andere wedstrijd ADO Den Haag tegen Heracles is het inmiddels rust. Daar staat het 0-2 in het voordeel dus van Heracles. Dit is Radio 1. Het is inmiddels vier minuten over half negen. Hier is het journaal met Remon Serré. De maatschappelijke stage is vanaf het schooljaar 2015-2016 niet meer verplicht. De regeringspartijen VVD en PvdA spraken dat al af in het regierakkoord. En nu is er ook in de Tweede Kamer een ruime meerderheid voor. Het afschaffen van die verplichte stages levert op termijn 75 miljoen euro op. Gewapende mannen hebben een overval gepleegd op een ziekenhuis in Rio de Janeiro. Een groep mannen drong s'avonds het Norte Dor ziekenhuis binnen. En beroofde zeker 20 patiënten, bezoekers en verpleegkundigen van mobieltjes, geldtassen en sieraden. Vervolgens gingen ze er op motoren vandoor. Een man die twee vrouwen op een wc in het geheim filmde... is veroordeeld tot een taakstraf van 50 uur. De man was fotograaf tijdens een modeshow in Nieuwkoop. Hij had een camera verstopt in de toiletruimte... die voor de modellen was bedoeld. De fotograaf moet naast de werkstraf ook een schadevergoeding... van 1250 euro betalen en de man heeft inmiddels therapie gehad. En via een online veiling kan op 50 meteorieten worden geboden. Volgens Veilinghuis... Katawiki is het voor het eerst dat er in Europa zoveel meteorieten onder de hamer gaan. Het topstuk is een fragment van de Esco meteoriet die in 1955 in Argentinië werd gevonden. De veilingmeester verwacht dat het stuk tot 10.000 euro kan opbrengen. Er is inmiddels al een bod van 4500 euro uitgebracht en de veiling duurt tot en met donderdag. En dat waren de hoofdpunten. Radio 1, NOS langs de lijn. Om vijf over half negen gaan wij weer verder met het Eredivisie Voetbal. Eerst een bericht. Theo Janssen is opnieuw geopereerd aan zijn rechterknie. Orthopedisch chirurg Hans Vrijlag heeft daarbij een stukje van de buitenmeniscus weggeknipt. Volgens Vitesse is de kruisband die Janssen in oktober afscheurde nog volledig intact. De middenvelder raakte bij de revalidatie na die kruisbandoperatie... vorige week op de training opnieuw geblesseerd. Janssen beraadt zich de komende maanden over zijn toekomst. Hij komt dit seizoen in elk geval niet meer in actie. En dan gaan we praten over een wedstrijd die over een klein kwartiertje, 10 minuten zelfs, begint. Het derde duel van deze Eredivisieavond. Vitesse op eigen veld in de Gelderdome tegen AZ. De Arnhemmers zijn de nummer 2 van de Eredivisie. AZ vinden we terug op plaats 6. Het verschil in punten is 12. Maar de ploeg van Dick Advocaat wil dat in elk geval terugbrengen tot 9. Richard van der Maarten, goedenavond. Goedenavond, Guillaume. Nou, Je bent de verslaggever vanavond in de Gelderdome. Het ging bij Vitesse de laatste dagen niet zozeer over deze wedstrijd, maar vooral over Peter Bos. Want die wordt gezien als opvolger van. Koeman bij Feyenoord. Wat weet jij inmiddels? Nou, nog niet zo heel erg veel meer dan uh, gistermiddag. Toen is hij er uh, heel kort eventjes uh, over begonnen. Heel veel wil hij er op dit moment niet over kwijt. Maar als ik de geluiden om mij heen beluister, dan heeft hij wel... ...een clausule in zijn contract zitten... ...dat hij bij een bepaalde club... ...en daar mag je Feyenoord dan zeker toe rekenen... ...mag vertrekken tussentijds bij Vitesse. Peter Bos heeft nog een doorlopend contract ook... ...na dit seizoen. Het is bekend dat hij natuurlijk een oud Feyenoorder is... ...dat hij daar ook als technisch manager heeft gewerkt... ...dat Feyenoord ook zijn club is. En het zou mij niet verbazen... ...als Peter Bos, als hij ook echt serieus kandidaat is... ...bij de Feyenoord-top... ...dat hij wel oren heeft naar een overgang... ...hoewel hij natuurlijk die hier onder geweldige omstandigheden met veel geld ook uh, bij Vitesse hm. kan werken. Maar goed, ja. we moeten dat allemaal uh, gaan afwachten. Ja, nou uh, ben jij goed ingevoerd daar in Arnhem. Uh, heb jij iets meegekregen van dat deze discussie, dat hele verhaal rond Bos... dat dat meespeelde in de voorbereiding op deze wedstrijd... verstoorde een beetje de rust? Nee, dat valt wel mee hoor, want ik heb ook een aantal spelers nog gistermiddag gesproken na de laatste training voor dit duel tegen AZ van vanavond. En dan zijn ook de spelers eigenlijk heel nuchter. Ze stellen vast dat Peter Bos een uitstekende trainer is dit seizoen voor dit Vitesse, dat ze hem niet kwijt willen. En ze zijn vooral heel erg gefocust, daar doet Vitesse ook alles aan... Technisch directeur Mo Allach, eh, Algemeen directeur Joost de Wit. Maar ook bovenal trainer Peter Bos. Doet er alles aan om de spelers zich niet te laten afleiden. Door allerlei randzaken. Bos heeft ook liever niet dat... Eh... Zijn spelers kijken naar de ranglijst. Ze zijn echt per wedstrijd bezig en zeer gefocust. Want Vitesse kan natuurlijk historisch schrijven. Ze kunnen voor het eerst in de historie kampioen worden van Nederland. En dat is natuurlijk niet zomaar iets. Ja, maar dat gaat goed hè, bij Vitesse. Um, 12 eredivisiewedstrijden ongeslagen. De enige club die in alle 21 duels dit jaar tot scoren kwam, of dit seizoen. Absoluut. En dat geeft natuurlijk ook heel veel vertrouwen dat Vitesse dit seizoen altijd wel scoort. Je hoort dat de spelers ook na afloop van wedstrijden vaak zeggen. Wij zijn heel erg moeilijk te verslaan. En we weten in het veld ook dat we altijd wel een doelpunt maken. Nu is het wel zo dat Vitesse tegen AZ de laatste vijf jaar niet goed presteerde. Want uh, in 2007 won Vitesse voor het laatst in Gelderdoom van AZ. Dus AZ is toch wel echt een angstkekener voor Vitesse. Dat ja. moet wel worden gezegd. Hoe staat het? bij beide proeven ervoor. Zelfde opstelling als afgelopen weekend? Ja, we kunnen daar kort over zijn. Vitesse met hetzelfde elftal als afgelopen vrijdag toen gelijk werd gespeeld in de Kuip. En waar Vitesse toch wel in hele grote delen van de wedstrijd dominant was. Oppermachtig ten opzichte van Feyenoord en AZ. Ook geen wijzigingen bij het elftal van Dick Advocaten. AZ dat afgelopen zaterdag in actie kwam tegen FC Groningen. Heel goed voetbal speelde. Met name in de eerste helft. En won met 2-0. Dus uh, nee, geen verandering. Nee, aan de andere het won met 2-0. Die laatste thuiswedstrijd. Maar de laatste drie uitwedstrijden hebben ze wel verloren. Ik bedoel, Heeft ik advocaat het daar nog over gehad? Nee, ik heb hem daar verder niet over gehoord. Hij zegt wel, we hebben veel vertrouwen om hier in Gelderdoom frank en vrij te spelen. Dat komt omdat we de afgelopen jaren dus bij Vitesse zo goed gevoetbald hebben. Spelers nemen dat toch mee. En het goede voetbal van AZ dat moet je ook niet zomaar wegvlakken. Want sinds de winterstop, een aantal keren wel wat punten gemorst inderdaad. Maar toch ook vooral goed 1-0 verloren tegen PSV, maar wel goed spel. En afgelopen zaterdag was het echt, Peter Bos uh, haalde dat ook aan in de voorbeschouwing. Naar deze wedstrijd was het uh, indrukwekkend, zoals AZ speelde tegen FC Groningen. Dus ik denk dat het daar, ook qua vertrouwen op dit moment, uh, best goed zit. AZ is natuurlijk ook weer twee plaatsen gestegen. Van plek 8 staan ze nu op uh, plek 6. We gaan het zien over een kleine vijf minuten. Richard, dank je.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 I'll be drunk again I'll be drunk Ed Sheeran met Drunk. Ik zei het al, zes dagen deze week wordt er gespeeld in de Eredivisie. Vandaag begonnen zondag zijn de laatste wedstrijden. Weer dubbele ronde. Morgen spelen Cambuur en PSV tegen elkaar. Beiden hebben dan wel iets om voor te strijden. Want PSV wil eerherstel. En Cambuur moet nog hard werken om ook volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. Een beetje trainer weet rond deze tijd al de hoeveel punten hij nodig heeft om te overleven. Maar volgens Cambuurcoach Dwight Lodewegens is dat dit jaar een stuk lastiger. Ik heb geen idee. Ik heb ook nog niet de statistieken van de afgelopen jaren nagekeken dat heb ik ooit eens een keer willen doen ik heb dat eigenlijk bewust niet gedaan ik heb bijvoorbeeld geen idee wat, uh, wat Willem II had vorig jaar als onderste ploeg uh, eigenlijk kijk ik daar zo niet naar ik weet wel dat het een krankjoren competitie is en dat er overal allerlei punten worden gepakt, het is echt onvoorstelbaar er uh, zijn geen logische uitslagen meer het is, uh, mm. het is heel vreemd, dat maakt het ook wel heel interessant maar je vraagt je wel eens af van waar komt dat allemaal vandaan hè? Ja, in vorige jaren was er altijd wel een ploeg die rond deze periode eenzaam onderaan stond. Als je nu twee keer wint, ben je, sta je op de tiende plek. Als je twee keer verliest, sta je laatste. Ja, maar ik, denk, ik probeer dat altijd zo te zien. Hè? Van, dit is gewoon ook een mentale strijd tussen clubs. En er is dan altijd een club die dan afhaakt, die het eigenlijk opgeeft. En dat heb je eigenlijk nu nog niet meegemaakt. En iedereen zit er nog volop, volop in... Dus wie is nou de eerste die af gaat haken en gaat daar zes wedstrijden voor het einde van de competitie, gaat daar dan nog een keer eentje bij komen? Wie geeft erop? Dus eigenlijk is het een wedstrijdje in, uh, ik zie het zo in jouw groep, in jouw club, van wie houdt dat nou het langste vol? Dus met andere woorden, wie gaat er nu het best met tegenslagen om? Wie is weer het snelst? Uh, ...hersteld van een tegenslag. Want je kunt tikken oplopen. En als dat te lang op je door gaat werken... ...op je clubje, dan, dan, dan gaat je team... ...minder presteren, dan geven ze het op. En dat moet je niet doen. Dus dat, dat is eigenlijk... ...het gevecht wat je moet leveren. Top presteren, top alles geven... ...over een nederlaag heen zetten, als die er is... ...door naar de volgende wedstrijd. Dat is eigenlijk uh, volgens mij... Uh, ...de opdracht. Een soort mentale slag? Ja, ook. Ja, nou, ja, ja, precies. Eigenlijk wat ik net zeg: Een mentale slag... Uh, het is niet allemaal mooi en we zijn niet alleen met tiki-taki... en we willen wel heel graag voetballen en spelen en leuke dingen doen. We willen er publiek van maken. Maar aan de andere kant is het ook gewoon een harde strijd van erin blijven. Dus het is ook een mentaal gevecht, absoluut. En dan komt PSV op bezoek. Uit dien... Zou je als schietschijf hebben moeten dienen? Want PSV had zelfs een makkelijke tegenstander gevraagd voor het 100-jarig bestaan. Daar haal je 0-0. En nu komt PSV hier en die zitten ook niet in een beste tijd. En jij kent deze ploeg... Uh... Er is wel wat te halen. Nou, de ploeg ken ik dus niet meer. Er zit geen spel. Ik ken alleen Jeroen Zoet nog eigenlijk. Hè. Zo. Maar dat is zo snel veranderd. Dat. Ze zijn wel kwetsbaar op dit moment. Dat blijkt ook wel. Hè. In, in, ook in de uitslagen. Ja, die zitten, die zitten niet lekker. Nou, maar dat betekent niks voor ons. Het betekent voor ons dat wij eigenlijk des te meer nog vol aan de bak moeten. Want kijk, hun willen, hun willen ergens weer een overwinning gaan boeken. En ze zijn een topclub, ze komen hierheen, die kunnen dat niet maken dat ze hier ook de boot in zouden gaan. Dus nou, voor ons, daar moeten wij helemaal niet naar kijken, we kijken naar onszelf. Als wij willen winnen van PSV, dan moeten we gewoon alle acht cilinders volop aan het draaien hebben en, uh, en vol aan de bak gaan. Mooie teksten van Dwight Lodewegens, de trainer van Cambuur. Hij was in gesprek met Rob Fleur. Bij de tegenstander PSV gaat het allermins goed. Afgelopen zondag werd verloren bij RKC Waalwijk en dat is de fans in het verkeerde keelgat geschoten. Vanmiddag kwam het tot een woordenwisseling tussen enkele spelers en een handjevol supporters. Die hadden tijdens de besloten training hun ongenoegen geuit via een megafoon. En de clubleiding heeft voor donderdag, over twee dagen dus, een gesprek aangekondigd tussen de betrokken spelers en supporters om het akkefietje uit te praten. Nu weer naar de wedstrijden van vanavond. We gaan naar Arnhem naar Vitesse tegen AZ. Net begonnen. Richard. De bal rolt bijna twee minuten in Gelredoom. Het is 0-0 Vitesse AZ. Interessant affiche natuurlijk tussen de nummer 2 en de 6 van de eredivisie. AZ heeft de bal op de helft van Vitesse. Maar Ortiz gaat eronder door. Via Van Aanholt dan terug naar Veldhuizen. Die moet dan opletten. En via Feyenoviets heeft Vitesse het balbezit dan terug. Atsu meteen met een bal diep richting Piazon. Piazon gaat het strafschopgebied in. Wordt daar verdedigd door AZ. Maar niet echt heel erg zorgvuldig. Dan toch een uitgestoken voet van Gouwe Leeuw. Dat is voldoende om AZ... AZ in balbezit terug te brengen. En zo is het leuk die eerste twee minuten direct om naar te kijken. Want er gaat ook weer meteen een bal diep richting Berens van AZ. Veldhuizen komt goed uit zijn goal. Speelt de bal vrij kort terug op Van der Heijden. Die uh, houdt de bal wel in bezit aan de linkerkant van het veld. Uh, heel handig zoals hij daar wegdraait van uh, Berghuis. Dan een hoge bal richting Havenaar. En via Wuitens dan terug op Esteban. Leuke momenten meteen al in het begin. bal wordt opgevangen nu in de middencirkel door Vitesse. Via aanvoerder Kasia maakt de afgelopen vijf. Vrijdag de belangrijke 1-1 in de Kuip. bal gaat weer diep. En dan is het Prupper met de voorzet bij de eerste paal. Net gemist door Vitesse. En op tijd uit zijn doel gekomen door SD Havenaar Zat er bijna aan. Goede voorzet van de flank. En ook een prima uitgespeelde aanval van Vitesse. Dat dus afgelopen vrijdag in grote delen van de wedstrijd tegen Feyenoord oppermachtig was. 1-1 gelijk speelde. Ook AZ deed het zeer goed. Met name in de eerste 45 minuten tegen FC Groningen. Won met 2-0. En met name het eerste half uur was zeer indrukwekkend. AZ dat nu weer de bal heeft op de eigen helft. Met Buitens. een beetje aan de linkerkant van het veld. Gaat dan de bal laag over de grond spelen richting Johansson. Verdedigd door Vitesse maar niet goed genoeg. En AZ kan door over de linkerflank. Voorzet moet komen. Laag richting Berghuis. Die zou kunnen schieten. Berghuis met het schot. Bal wordt in de doelmond verdedigd door Van Aanholt En zo gebeurt het dus. Het nodige in de eerste vier minuten hier in de Gelderdoom. Het is wel eens slechter geweest. Het aantal mensen in Gelderdoom. Het leven. Even vrij leeg een half uurtje voor aanvang van deze wedstrijd. Maar op het laatste moment zijn er toch nog vrij veel mensen op dit duel afgekomen. Vitesse kan natuurlijk ook vanavond weer op kop komen in de eredivisie. 0-0, 4 minuten in de Gelderdoom. Vitesse AZ. En in Den Haag zijn ze inmiddels ook weer begonnen met de tweede helft. En die is er nog wat gebeurd bij Den Haag? Ik bedoel dan op personeelgebied? Op personeelgebied is er wat gebeurd. Want Nino Schaurier, ex-Heracles overigens, is gekomen voor Ricky van Haren. En ik zei het al, dat vak Midden-Noord, dat is nog steeds helemaal leeg. En uh, ik kan me uit het verleden herinneren dat ze dan wel eens een omtrekkende beweging maken. Richting de andere kant van het stadion. En laat daar nou net... Uh... Uh, bijvoorbeeld het bestuur zitten en ook mijn auto staan, maar dat terzijde. Uh, dat uh, voorspelt weinig goeds, maar laten we niet van het ergste uitgaan. Uh, balbezit uh, in de eerste uh, minuten van de tweede helft. we hebben anderhalve minuut gehad, is... Uh, voor Heracles straks via een inbord. Maar er is eerst een blessurebehandeling aan de zijkant... waar de doelpuntenmaker van de 1-0, Brian Linsen, geblesseerd ligt. 2-0 is de stand in het voordeel van Heracles. Het spel ligt even stil. We hebben anderhalve minuut gespeeld in de tweede helft. NOS Langs de Lijn met Geo Lippens. Soon I've got you help. 1972 alweer een lekker nummer van Joe Cocker. Feeling alright. Net zo lekker als het begin van de wedstrijd tussen Vitesse en AZ Richard zeker de eerste minuten. Nu zit er wat meer rust in het spel van Vitesse, terwijl AZ nu op de helft van Vitesse is aanbeland. Negen minuten is de wedstrijd oud. 0-0 de stand. Vrije trap is er voor AZ. Dick Advocaat direct al in de eerste minuten veel uit zijn stoel geweest om aanwijzingen te geven aan het spel van AZ. Beste en meest dreigende momenten zijn geweest van de thuisploeg, die toch het meeste initiatief heeft in de eerste minuten. Nu is het dan weer AZ op de helft van Vitesse aanbeland, met Koudelje maakt twee goals afgelopen zaterdag tegen FC Groningen. Via Gouwenleeuw gaat het dan terug naar Wuitens. De twee centrale verdedigers bij de Alkmaarders nu over de linkerkant met viergever. Dan is het Berens die balbezit heeft. Vrij diep nu op de helft van Vitesse. Nog altijd aan de linkerkant. Verdedigd door Leerdam. Die tikt Berens daar even aan. En dat lijkt me inderdaad, zegt scheidsrechter Miebiedemeijer, opnieuw een vrije trap voor AZ. Het gebeurt allemaal in de tiende minuut. AZ dat een beetje inzakt in het begin van dit duel het initiatief aan Vitesse laat zoals dat bijna altijd zo is dit seizoen in de Gelderdoom. De vrije trap moet nog worden genomen voor AZ dus aan de linkerkant. Met Berghuis die is even overgestoken van rechts naar links voor Berghuis. Een vrij bijzondere wedstrijd toch. Want zijn vader is hier trainer bij Vitesse. Zijn broertje speelt ook in de opleiding. Nu komt die trap dan van Berghuis. De bal wordt weggekopt in de doelmond door Vitesse. Dan de afvallende bal is voor Berens. Lekker schot hoor. En Veldhuizen zit daar nog met de vingertoppen aan. En de bal gaat over de achterlijn. En dat betekent dus een hoekschop voor voor AZ, de eerste in deze wedstrijd. 0-0 is de stand en dit was een gevaarlijk moment toch van AZ. Uit die vrije trap en dan de afvallende bal lekker geschoten. In één keer volley door Berghuis en Veldhuizen met een snoekduik zit daar dus aan. De corner is inmiddels kort genomen door AZ. De voorzet gaat komen van Berghuis die nu weer helemaal aan de rechterkant terecht is gekomen. Gaat over alles en iedereen heen. Maar AZ houdt nog altijd het balbezit op de helft dus van Vitesse. Nog een keer een voorzet. Daar staat Woutens vrij vrij, maar hij gaat er onderdoor van Arnold raakt de bal slim ook niet over de achterlijn. En dus is het balbezit nu weer even terug bij Vitesse. 11 minuten op de klok in de Gelderdoom. En het staat nog 0 tegen 0. Dan weer naar ADO tegen Irak. Les twee vragen aan Andy Houtkamp. Heb je, je auto weggezet? En vraag twee, zijn die supporters in midden noorden weer terug? Nee hoor, dat uh, hele vak is leeg. En uh, ja, ik... Uh... Ik kan natuurlijk niet van mijn plek af. Anders had ik mijn auto ook wel even verzet. Maar ik kan ook niet gaan kijken uh, hoe het uh, beneden eraan toe gaat. Maar dat het er uh, slecht uitziet, dat, uh, dat mag duidelijk zijn. Ik kan me nog een keer eerder herinneren. Frans Adelaar was toen geloof ik trainer. Dat het publiek zelfs het veld opkwam. En het betekent ook wel meteen het einde van Frans Adelaar. Want het publiek heeft hier een hele sterke stem wat dat betreft. En het zou triest zijn dat een aardige man als Maurice Stijn. Want dat is het. En hij heeft uh, best goed kijk op de uh, zaak. Oeh, bijna doelpunt voor ADO. Ik gun het zijn Eigenlijk wel door Albert die de bal net naschiet. Maar ik gun het Stijn best wel dat hij een beetje wat meer respect krijgt. Ook van de fans. Want het is een goede vent. Maar ja, daar koop je niet zoveel voor. Ze staan onderaan. Staan 2-0 achter tegen Heracles. En Aalberg bijna met de aansluitingstreffer. Maar dat lukt dus net niet. De doeltrap wordt genomen door Pasveer Die schiet de bal naar voren. En komt dan terecht bij een invaller want we hebben een nieuwe man gekregen Oesane Tanane hij moest komen omdat de doelpunt te maken van het eerste doelpunt ik zei al hij raakte geblesseerd dat was Brian Linsen er vanaf moest met een blessure dat was een tegenvaller voor Jan de Jonge de trainer van Heracles. eens kijken wat Ado kan want ze proberen toch duidelijk richting dat doel van pasveer te gaan om een doelpunt te forceren. De bal van Gaurier wordt voor doel geslingerd. Gekopt. dan door de verdediging van Heracles in de handen van keeper Pasveer. Die hem goed pakt en hem meteen meegeeft aan Simon Tjommer. Bezig aan de tweede jeugd. Uitstekend spelend. Ook nu weer een goede paas naar de linkerkant. Als Tenane de bal heeft gekregen geeft hem even door aan Do uh, Davidson. Davidson bal binnendoor. Naar een hele goede voetballer Ben Hassani die schiet de bal maar net naast het doel. Aan de andere kant bij Gino Coutinho dus. En zo na vier een minuten minuut spelen in de wedstrijd tussen ADO en Heracles. Staan de Almelonaren nog altijd met 2-0 voor tegen de Hagenaars. Kunnen we op de valreep van dit uur nog even gauw naar Vitesse naar Richard van der Maarden. Bijna een kwartier al op de klok. Vitesse heeft de bal in de middencirkel met Piazon. Dit kan in de omschakeling een gevaarlijk moment zijn voor Vitesse. Maar via Pruppen gaat het dan toch even terug naar Ibarra. 0-0 dus de stand Vitesse AZ. Leuke wedstrijd om naar te kijken. Combinatie nu op de helft van EAZ tussen Feyenoviets en Piazon. Dan weer even terug naar Cascia. Zo zoekt Vitesse naar openingen in de beginfase van de wedstrijd. Grote uitgespeelde kansen nog niet gezien. Zojuist wel weer even een gevaarlijk moment met een kopbal van Havenaar. Licht gehinderd door Esteban. En dat leverde voor Vitesse dus niet al te veel op. Het staat 0-0 in de Gelderdoom. Bijna een kwartier op de klok. Zo meteen gaan we verder Nationaal het journaal natuurlijk met deze twee wedstrijden.